Het is Eewout de Jong met het NOS-journaal. Volgens persbureau AP en nieuwszender CNN heeft Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. CNN heeft op basis van de stemmetellingen de staat Pennsylvania toegekend aan de democraat, die daarmee de grens van 270 benodigde kiesmannen zou hebben bereikt. Doordat een groot deel van de Amerikanen door de coronapandemie per post heeft gestemd, duurde het veel langer dan normaal voordat de uitslag duidelijk was. Het is nog onduidelijk of president Trump de uitslag zal accepteren. Hij klimt claimt geregeld zonder bewijs dat er wordt gefraudeerd. Joe Biden was vandaag al begonnen met de voorbereidingen voor de machtsoverdracht. Een Amerikaanse president moet na zijn verkiezing zo'n 4000 overheidsmedewerkers benoemen. Volgens de New York Times richt Biden zich eerst op zijn witte huisstaf... ...daarna op de kandidaten voor zijn kabinet. Oud-veiligheidsadviseur Suzanne Rice zou in de race zijn voor buitenlandse zaken. De krant schrijft ook dat Bidens team aan een plan werkt voor het geval Donald Trump... ...als biden wint niet wil meewerken aan de zogeheten transitie. Vakbond FVV Handel roept de detailhandel op om Black Friday niet door te laten gaan in verband met het coronavirus. De bond vraagt werkgevers om de volksgezondheid niet ook in de uitverkoop te zetten. De uitverkoopdag die uit de VS is overgewaaid valt dit jaar op 27 november. FVV vreest dat het aantal coronabesmettingen in Nederland oploopt als veel mensen die dag tegelijk gaan winkelen. Primoz Roglic wint morgen zo goed als zeker de ronde van Spanje. De Sloveense wielrenner van Jumbo-Visma behield zijn voorsprong in de 17e etappe. Een berghit met de finish op de Alto de la Covatia. David Caudu won de etappe. Met alleen nog een vlakke etappe naar Madrid voor de boeg moet Richard Carapaz genoegen nemen met de tweede plaats. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt snel af. Minimaal vannacht tussen 2 en 6 graden. Lokaal kans op vorst aan de grond en mistbanken. Morgen eerst volop zon. Later vanuit het zuiden bewolking. Met 14 tot 18 graden is het erg zacht. En ook na morgen is het zacht met flink wat zon. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Ik werd wakker met een lach, het was voor even die mooie dag. Het was wel goed, maar wel heel fijn, om voor even bij jou te zijn. Maar het was geen realiteit, het is weer terug die eenzaamheid. Maar die zijn nog lang niet voorbij. Ze zeggen allemaal heel hele goede avond. Hier is hij weer ondergetekende Frit Heij. En dat allemaal bij ZWM Radio. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10A. Met het programma Entertainment View. Dit was Rooidonders. En er is een tijd van komen. En een tijd van gaan. Maar die tijd van gaan is nog niet gekomen. Op die 106.9. 104.5 op de kabel. Kanaal 40 digitaal. En uh, natuurlijk ook uh, digitaal. Ja, DAB Plus Al die de 6A. De momenten die wij samen kennen, die zijn echt voorbij. En we gaan lekker naar Jeruzalemma, de nummer 1 in de top 40. Zij zeggen: blijf er lekker bij. En als je zit te eten, eet smakelijk. I call an a Nummertje in deze barre tijden. We gaan lekker de winter in, natuurlijk. Tenminste, we zitten er al in. Basta Kitty en Nocebo Zik... Ja, Zico Zicode, Ja, Zikode. zo is het. Ja, moeilijke naam. Jeruzalemma, de titel van deze plaat. De nummer 1 in de top 40. ...hier bij CFM Entertainment voor YouTube de klokjes van 8 uur. En we gaan dadelijk ook nog even bellen natuurlijk. Dus we blijven lekker bij. dadelijk natuurlijk ook... ...Web en Bert en de nazaten. En nog wat, wat artiesten die we gaan bellen. En we blijven eventjes lekker in de zomerse klanken... En dat doen we met uh, Mario, Eddie. Na hebben we het over. Mi, corazon. Blijf erbij, Entertainment for You, tot de 8 uur. Ja, ha, ha, ha. Hallo allemaal, ik ben Bert van Bib en Bert in de Nazaten. En wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM Zandvoort. Hai jullie Ik zie je weer Entertainer tot vroeg van 8 uur. Mario Eddy en Mi Corazon. Zo, en zo hebben we ook weer iemand in de uitzending en dat is Jan Boy. Jan, een hele goede avond. Hele goede avond. Hé, hey, hoe is het? Goed, ben ik u? Ja, ja, lekker zeg maar jij tegen jou. Goed, met jou? Ja, <laughs> lekker. Ja, nee, ik mag niet klagen. We zijn allemaal nog gezond, dus uh, ja, daar gaat het dat om. Dat is belangrijk, dat toch is belangrijk. Dat is Amore, zeggen we dan maar, toch? Ja, amore, <laughs> ja. Hey, dat is Amore, jouw, jouw, ja. Hé, dat is de titel van jouw nieuwe single, dat is Amore, op zijn Nederlands natuurlijk. Ja, ja klopt. Ja, hoe, hoe, is, uh, hoe is dat zo gekomen? Nou ja, dit, uh, Frank van heeft het eigenlijk voor mij uh, allemaal geregeld. Ik heb er eigenlijk helemaal niks over gezegd. Dus ik had helemaal geen idee erbij. En uh, Frank Verkooyen heeft het allemaal uh, geregeld, dus ik heb het zo gelaten. Oké, okay, die, die is gewoon uh, zo naar je toegekomen en zegt van joh, ik heb voor jou een mooie single. Ja. Althans, je moet er nog even in zingen, natuurlijk. Maar... Ja, nee, hij had, mijn eerste had hij ook gemaakt. Ja. En uh, ja, die staat binnen zes maanden op 5 ton views. Dus ja, dan vertrouw je er wel op een gegeven moment op dat hij dat goed kan, allemaal. Dus uh, zo doen de... Ja, want uh, de vorige single hebben we jou ook aan de telefoon gehad. Uh, ze blijven draaien. Daar ja, ging het om. Ja. En dat is uh, ja. Dat was ook een prachtige single, toch? Ja, zeker. Hè? die, die wordt nou een steeds volop gedraaid. En daar ben ik ja. super blij mee. En Amore die dat ook. Ik word op alle radiostations wat ik gedraaid en ik ben daar super blij mee. Ja, in ieder geval, uh, wat, ik, wat ik zie... Uh, wat is het al, ongeveer uh, 49.000 keer... Uh, Sowieso op Spotify, geloof ik. Ja, klopt. Er zit alweer bij de jaar. Ja, ja, ja. Dus nee, dat gaat ook prima. Ja, zeker. En ik ben er ook super blij mee, hoor. Ik ben er ook ja, het is super goed en ik ben er blij mee. Ja. Hey, uh, is er ook een, een clip van gemaakt op YouTube? Ja, klopt. Die uh, vond ik zelf ook heel mooi. Dus als ik het heb, heb, je hem al gezien? Uh, een klein stukje. Klein ah, stukje. Je me, moet je maar even afkijken. Het is een hele mooie vrouw erbij. <laughs> ja, het is gewoon ah. een hele mooie stoere clip. Dus dit is eigenlijk een must om naar te kijken. Ja, klopt. Dat gaan we doen. Hey, um, Jan, heb jij ook nog een, uh, een site? Uh, nee, ik heb een Facebook en dan heet ik gewoon Jan Boy. Ja, Jan Boy gewoon met uh, uh, O O I. Live ja. B O I. Ja. En uh, Instagram heet ik Jan Boy 1998. Ah, oké, okay, dat is Instagram. En dus uh, Facebook en Instagram. Ja, klopt. En ja, geen Snapchat of. Uh, ja, had dit heb uh, ja, nou, ik ook. Nou, dit is Jan Dommerholt. Ah, oké. Okay. Nou, dan weten ze dat ook weer. Ja. ja toch? Ja, nee, ik zo. Ja, ja. eh. Hey, uh, waar zit je hier, joh? Zit je in, in, in het toilet, of? Ik, ik zit in bad. Oh, je zit in bad. Heen, van bad. <laughs> je zit lekker van, uh, vanuit het bad, zit je. <laughs> oké, okay, vandaag komt dat het zo hoog klinkt. Oh, heb je de lucht? Heeft... Nou, het is niet lastig, hoor, Jon. Het is niet lastig. Oh, Alleen, ja, ik was benieuwd. Ik denk, nou ja, je zit misschien in kamer 100, maar... Nee, je zit in de kamer 100, nee, ik zit even lekker in bad. Ik lekker, uh... Gelijk heb je. Het ja. Nee, grapje, nee, grapje. Nee. Hé, hey. hey, maar... Uh, zit uh, legt er, ligt eigenlijk wat, wat nieuws op de plank wat, uh, qua kerst, of... Uh... Ik probeer op de zes maanden, probeer ik er zien, met jou uit te brengen. Ja, maar met kerst doe je niks. Nee, ik wil uh, niet te veel nummers uitbrengen, want je moet ook niet te hard verstapel stapel lopen. Nee, nou nee, ja, goed. Kijk, eh, Kersting, want eh, één keer per jaar wordt die gedraaid. Tenminste één keer. <laughs> periode, in ieder geval. Eh, en uh, nee, nee, nee. ja, ik kom ieder jaar weer terug, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, zeker. En ik ben er ook super blij mee dat jullie dat willen doen. En uh, ja, zonder radiostation kom je ook nergens in deze tijd. Nee, nee ja, ja, we, we hebben elkaar nodig, zeg ik altijd, Jan. Ja, dat is natuurlijk zo. Dat is helemaal gelijk. En ik ben ja. blij dat jullie mij, van mij dit willen doen. Ik bedoel, kijk, wij hebben de muziek nodig. En jij ja, de, ja, hebt de, de, de social media en, en de radio nodig. Ja, zeker, daarom. En uh, daarom helpen we elkaar ook wat. Ja. Van deze moeilijke tijden. Zo is het, ja. En, uh, ja, en misschien ooit uh, hoop ik uh, ja, toch, uh, de televisie er ook nog bij komt kijken. Ik hoop het. Ik hoop het. En dan hoop ik, uh, ja, ik hoop het. Ja, ja. Als er een pad komt, dan is het heel mooi. Ja, het is, het is altijd inderdaad, eh, je moet een gunfactor hebben. En eh, ja, tot die ja. tijd moeten we wachten. Ja, daarom, daarom. Dus we wachten best wel lekker af, helemaal wat de corona doet. Ja. Want ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, dat, ja, dat leg even. Eh, alles leg eventjes even op zijn gat natuurlijk. Ja, daarom. Echt alles. Ja. Hé, hey, eh. Um... Dus, dus even kijken hoor, de, de, de volgende single, die kunnen we pas over een, wat is het, april? Ja, zoiets. Ja. April moeten we wel weer een geentje Ja. Ah, oké, okay. en dan, dan gaan we weer een mooie, ja, een zomerse plaat maken eigenlijk, hè? Zeker. Want dan gaan we het voorjaar in. maar gewoon weer even een zomer, heetje. Ja, toch? Gaan we doen, Jan. Hé, hey, ik denk dat we hem lekker gaan draaien. Hé, hartstikke bedankt. Ja, jij ook, en uh, Rustig aan, glij niet onderuit. Hey, nee, ik zit hier uh, met een matje die meteen houdt. Dus ik... oh, gelu gelukkig. Nou ja, je je, je zou niet de eerste zijn die in slaap valt, laat ik het zo zeggen. Nee, dat is waar. Ik ben ook wel een beetje moe, want ik heb gisteren al wat uh, water in ruimte gedronken. Wel met uh, natuurlijk de regels. Ja, ja. Nee, <laughs> hey, maar het uh, komt goed. Oké, okay, joh. Hey, ik zou zeggen, geniet van het weekend. Hey, hartstikke bedankt. En eh, graag tot de volgende keer weer, hè. Hey, hartstikke bedankt. Oké, okay, dankjewel, hè. Hoi. Hoi, hoi. hoi. hoi. hoi. hoi. Wat was hij dan, Janboy? Boy? Het was een avond die ik zal hem niet gauw vergeten. was met mijn vrienden gezellig in de stad. Van groep naar groep lekker op pad. Maar toen ineens leek het alsof ik wel moest kijken. Wat een vrouw niet te ontwijken. Was met mij gedaan Het is door jou Dat zelfs de zon verder gaat schijnen Vanaf de allereerste dag dat ik je zag vloog mijn hart in extra slag Maar ik voel het overal oh. Ach, ik ben van nature wat ongeduldig En zij stelt mij keer een keer weer op de proef Want zij, je school heeft tijd genoeg Zie alle kindels die zich steeds aan haar Zij, ze is van mij. Het is door jou dat zelfs de zon veilig gaat schijnen. Vanaf de alleriste dag dat ik je zag, sloeg mijn hart in extra slag. Door jou loop ik al dagenlang te zingen. Jij bent de liefde, hoe die ooit is bedoeld. Ja, jij maakt dat Maar ik voel het overal oh. Dat is amore Ik zeg je dat is amore En al weet ik en weet niet wat te doen Voor het krijgen van jouw zoen oh. Dat is amore Ik zeg je dat is amore Ik weet niet of ik het ooit ben zou maar ik voel het voor oh, Dat is amore. Dat is amore. amore. Dat is amore. Rashid nou, Jan Boy. Als kleine jongen bij jou aan de hand. We gaan verder met duizend sterren. Ik nooit Van helemaal Hollands. Blijf erbij tot 8 uur entertainment. Die maakte me bang.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 You need to hold up But girl, how'd it shine, yeah. Heb ik een zin met jou Wil ik toch maar niet meer dan te zijn girl Dat is all the time girl Trophy voor je pijn girl Doe die rol om en shine girl Dat krijg je van mij girl Oh oh oh oh oh, oh van oh, de goer geen hoog girl Je weet niet hoe je houdt zijn girl Let's take a jet, we we'll gaan hoog girl Ik weten of ik aan de ding My girl, yeah yeah Ik hoor alleen je stem zo, zo, je me ver Kun ik je zo En ja ik vind je door Ik zit in de studio, yeah. ik werd meteen geraakt door QBRO Tweede keer was op die private party Got your body so nice and naughty Maar wil jij mij wel, want ik ben van de straat En de straat is rebels. Ik wou je iets vertellen, maar ik heb je niet verteld niks aan, samen als je liefde was voorspeld yeah. Oh boy, don't make me fall in love Girl, doe niet dat zo ik weet dat jij mij ook wil. Make me fall in love. Girl, dan niet als of jij weet. Ga jij weet. Ik voel je zo. En jij, ik vind je dood. Voel je mij ook. Kijk naar je ogen zo. Wat een lekkere hit hier uh, bij CMM uh, Entertainment Bio. En dat allemaal van de tolweg hierna. Dat allemaal in Zandvoort. En dat was uh, Of dat zijn, Kiem en Cheng Lee En jij en ik. Wat is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Zeker, we gaan verder met Manus. En hij het over breng mij haar terug.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 Het fijn is voor mij echt niet te dragen Ik vraag me steeds weer af Hoe kom ik door de eenzame dagen Waarom kreeg ik op deze zware straat En elke avond kijk ik naar boven Waar nu jouw zes draait Niemand kan mij nog vertellen Hoe mijn leven verder gaat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 Boven, waar nu jouw sterftraat. Niemand kan mij nog vertellen hoe mijn leven verder gaat. En met mijn hoofd heel dik gewogen moet ik bekennen: jij was toch mijn hele leven. Wat denk jij ervan, Bert? Ja, wat, wat denk jij ervan? Ja, ik vind het, het lijkt wel of je naast de Frans Bouwen heeft gelegen. <hijen> ik hoop het niet, zeg! Hahaha, nee, deze jongen, dank! Dit is, dit is Manus. Manus. Manus, ja. <hijen> Ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, daarom zeg ik... ...ik hoop niet dat hij naast Frans Bauwer heeft gelegen... ...want dan uh, kan je er een flink op rijmen. Ja, ik niet, vraag, even wat anders. <laughs> ja. Pep en ik hebben helemaal last van een jetlek, jongen. We zitten helemaal te knikkerbollen hier. Ja, van die zon? Nee, helemaal niet. Wat dacht jij nou? Van de afgelopen week... We hebben de hele tijd aan die baas gezeten en zitten luisteren naar de radio. Wie gaat er nou winnen? Wie gaat er nou winnen? Was het nou die Biden of was het nou die Trump? Ja, ja. En je weet de uitslag al, hè? Ik, ik heb hem al voorbij zien komen. Heb je Wie, wie zag je van Kijk ook, Sinterklaas. Ja, ja, CNN. Die uh, gaf het bericht dat uh, Joe Biden uh, ja, de winnaar is. Dat hij nou toch gewonnen heeft. Dat is verdomme maar ja. dat toch ook wat. Zitten we daar helemaal bij? Zitten we de kaken? Ja. En daar ben je met de Nou, Dat is toch wel echt een Maar Dat is Ik ben blij nog. dat je niet zegt. Ja. Je, maar ik was allemaal voor die beiden. Ja, ja, ja, ja, nou, ja Weet je wat het is? En ze hebben niks, dan Ze hebben niks. is momenteel dus. Nou, hij moet <laughs> mij moeten vragen. <laughs> zou, zou dat goed komen, denk je, Bert? wat hey, dacht je van ons beiden. <laughs> ja. <laughs> Ja, toch? <laughs> nou, maar we zitten er wel een beetje het van, hoor. Ja, absoluut. Nou ja, ik bedoel, ja, we, we gaan weer afwachten wat, uh, ja, wat hij ervan gaat maken. Ja. Toch? Nou, het was allemaal wel een zootje worden, maar het was een nip, een nou. helemaal nipt, was het, hè? Ja, jongen. Is, een nipt is alles. Ja, ja, ja. ja. ja. Dat is schuil dat we gaan geen debat. Ja, het zal ongeveer duizenden stemmen zijn. Maar alles bij elkaar, denk je toch van wat een rare gedoe. Ja, ja, Maar weet je wat het is? Ja, dat is, dat is, dat is, dat is typisch Amerika natuurlijk. Uh, hè? Al die rare Fransen. Uh, de stemmen worden weer herteld. En uh, uiteindelijk komt de vaste uitslag vast. Uh, vol eind volgende week pas. Maar uh, ja, de CNN uh, weet al te verkondigen dat, uh, dat Joe Biden al uh, gewonnen heeft. Oké. Okay. En, en uh, uh, ja. Ik bedoel, uh, ja, Trump die... Uh, ja, helaas. Voor hem dan. Ja, een beetje. Wat dat betreft, dat soort populistische types. Er hebben wel genoeg van in Nederland ook, hè? Ja, ja, ja, ja. Dat zeg, wat een grote Laten we lekker allemaal opzaten met z'n allen. Dat is toch allemaal niks, die gasten? Nee, nee, dat is juist het probleem, Bert. Dat is juist het probleem. Hey, je, je, hebt, je hebt een paar mensen tot je, uh, tot je beschikking. En uh, je moet eruit kiezen. En als daar uh, ja, eigenlijk niet veel tussen zit, ja, op wie moet je dan kiezen? Ja. Het is een mooi zoutje met dat deurst. Ik vind het een beetje ja. ja. ja, ja. ik, ik denk, ik denk een beetje er komt zo kerel, komt een beetje zo'n beetje een altijd een beetje een gedreven. Ja, gedreven. een beetje een beetje eigenlijk, ja, dat is een beetje een wat een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje ja, het hele dat, van, Ja, ja, want, ja. Had een niet gedacht, beetje die beetje Ja. Ja, ja, ja. Een wijsbuip, zeg ik altijd. Ja, toch? <laughs> Absoluut. Ja. Hartstikke goed, Bip. Nee, je moet er een beetje veranderen. Hè. Dan komt er ook een beetje een beetje keer boven. Zo ja. is ah, het. Nee, maar maar is zo. zo. beetje Hey, maar, maar wat, wat hebben jullie vandaag gedaan? Wat een beetje hebben we wat dacht jij? We zitten beetje een beetje een een tijd. In het zonnetje. Is een lekker in het zonnetje? Nou, een beetje een we zitten natuurlijk, ook op drie achter, hè. Ja, ja, ja, maar goed. Uh, zijn jullie in Vondelpark in geweest of? Uh... Ja, Amsterdamse Bos. Amsterdamse Bos, oké. Okay. Ja. We, ja, we, we hebben de fiets even gepakt. Ja. Ik. De e-bike. De e-bike. Wat dacht jij nou? Ja, zo is het. Accuus opgeladen. En we onszelf ook even opgeladen. Zijn we lekker net in de bos al lopen. Ja. En nog volgens mij is uh, Rutte hartstikke boze Bos. Zou het? Ik ben bang van wel, Fritz. Oh. Het was met een partijdruk. <laughs> ja. Ja, de mensen die hebben hartstikke gelijk, lekker een frisse neus halen. Ja, ik maar dat je... is een snodkop. Ik ben bang dat we toch zo'n te krijgen. Hoor. Ja, nou ja, kijk, het maakt niet uit. natuurlijk mag iedereen een frisse neus halen. Maar uh, ja, ik zeg altijd, hou toch wel een beetje afstand. Ja, nou dat was moeilijk. We liepen in... Uh, dat lijkt wel een polonaise. <laughs> ja, maar je hebt ook de anderhalve meter polonaise. Ja, eigenlijk meer een polonaise. Ja, ja, ja. Ja ja. <laughs> <laughs> ja. ja, Maar goed, het was wel gezellig druk ook. En het zonnetje was weer een keer acht. Maar... Ja. ja, we hebben genoten met z'n allen. En de komende dagen gaan we ook lekker genieten. Want morgen is het ook prachtig weer te zijn. Overmorgen ook. Dus, jongens, gewoon lekker een beetje afstand en zo niet. Nee, dan niet. Ja, <laughs> dan hebben wij toch geen zeggen schop over, Bert. Ja, want we kunnen niet in een Ja, wel ja. Ah ja. Ik, ik bedoel. Kunnen we de Sonsie in de zee morgen? Morgen en overmorgen ook. Ja, dan kunnen we in ieder geval de zien zakken in de zee, inderdaad. Hartstikke goed, jongens, gewoon lekker naar het strand. Uh, maar uh, ga even lekker kijken ja. dat die, of hij echt zakt, want ik, ik twijfel zo Echt dat ding toch wel eens? Ja, dat zakt dat zakt echt hartstikke jongen, dat weet jij toch wel. Dat... Ja. Ja, maar wat ik even wilde zeggen voor de mensen die nou voor het eerst zitten te luisteren, ja. ga dan gewoon even naar die website, onze eigen ja. website, ja. www.bet uh, uh, en, en, en Bert en de nazade. En de Nazar. En LL. LL. Kijk, er hebben ja. van die leuke filmpjes, en dan kennissen. ze ook echt even kijken naar de sonsi Zakken van de Zee, hartstikke leuk. En het is om te beschuren, want we hebben een leuke talkshow. En... Ge -ge Gewoon, ja, lekker op YouTube ook, hè? Op YouTube, ja. Ja, ja, ja. Allemaal op YouTube. Allemaal even kijken, hartstikke leuk. Goed. Ja, Beb en Bert inderdaad zaten. Dat komt helemaal goed. Volgende week zijn we er weer. Volgende week. Dan lopen we hier uren erop. Ja, toch. Aju. paraplu Hé, dankjewel, hè. Je hoort hem al, hè. He. Ja, daar gaat hij hoor. Hai hey, groetjes en een goed weekend hè? Hai u! Hai u, parapluie! Doe-doe! Doe-hoe! Zakken in de zee! Halaarie! Halaarie! Ja, ik zag je op! Zo zijn we weer! Je toogjes in de zand! Halaarie! Halaarie! Jij las de pijn de krant en ik pakte toen je hand! Halaarie! Ola die ik dacht, wil jij met mij misschien een eentje lopen. Ik dacht die kerel die is helemaal besopen ik, ik wil de zon zien zakken in de zee. Ola dije, ola, die je, ola die De zee het was een lief lust, ik had er bijna zo gekust. Ola dije, ik dacht, laat me even met rust. O la die Ik vroeg, kon jij met mij misschien wat bootje baden? Ik keek hem aan, nou ja, het antwoord kan je raden. Ik wilde zo zien zakken in de zee. O die Ach ja, de aanhouder die dit. Ja, ja, dat dacht je, beste vriend. O ik dacht wanneer staat hij nou eens op? Ola die hee, ola die Hij vraagt, wil jij misschien met mij een eentje zwemmen? Ik dacht die kerel die is werkelijk niet te remmen Maar ik wil de zon zien zakken in de zee Ola die hee, ola die hee, ola die Ik wil de zon zien zakken in de zee Ola die hee Bert, de gaat naar uitzicht. Ja, zie jij die zon nog zakken? Nou, wauw het is de zwaardel op hier, hoor. Meer muziek, meer variatie, met Entertainment for You. Tentacion. Cuerpo, mami es pura tentacion. I'm not good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 Is het weer gezellig, hè, Fred hij? Zo is het. Dat was hij dan, roze Daar worden uh, natuurlijk Bep en Bert. En uh, ik heb de Sons die Zakkie in de zee. Dit is blindekinair. En dans met mij. Had het je zo kunnen zeggen? Al bij de eerste date. je kon het toch ook niet weer leggen. De klik was er meteen. Tegere plaat. en uh, Dansen met mij. Dat is hier allemaal vanaf de tolweg a 106.9, 104.5 op de kabel. DHP plus, uh, nee ja, 6A. Zo moet ik het zeggen. Natuurlijk ook op uh, Kanaal 40 Digitaal uh, van uh, Ziggo. En we hebben iemand weer aan de telefoon. En dat is Johnny. Johnny, een hele goede avond. Een hele goede avond, Goedenavond, ja. Ja, ik hoorde je even niet. Ja, je bent er weer. Ja? Ja, je bent er. Doet hij het? Helemaal ja. goed. Hé, hey, Johnny, uh, ja. Het glas moet leeg. Het glas moet leeg? Ja, is dat, uh, is dat vanwege de horeca die gesloten moest worden? Nee, in het algemeen. Anders, anders drogen we uit. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Nou ja, ik denk, ik denk, nou ja, misschien is het daarom uh, ja, dat, uh, het verhaaltje dat, uh, dat, dat uh, ja, de cafés en dergelijke allemaal net open waren en uh, om zes uur de deuren weer moesten sluiten. Dus ik denk, nou ja, het glas moet leeg. Ja, er zijn meerdere visies, uh, hoe je hem kan zien, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar de dokter zei tegen mij, je uh, moet minimaal twee liter drinken per dag. Ja. Dus dat... Uh... Maar hij heb, heb er niet bij verteld wat. Nee, die, die kant dreigde niet op te gaan, maar ik leidde hem gewoon weer af. <laughs> ja, precies. Ja. Hé, hey, maar uh, hoe, uh, ja, hoe is die tot stand gekomen, met glas moet leeg? Nou, maar ik ben een jaar of 7 bezig met zingen. Ja. En uh, nou, sinds vorig jaar uh, maak ik een kleine operatie uh, gedaan. En dan ben ik uh, 92 kilo afgevallen. Oh, dus, goed zo. Uh, ja. Dankjewel. En, uh, nou ja, mijn moeder is een lange tijd fan van Frans Bouwer. Sinds het begin al optredens optreden is en overal gingen naartoe. Dus er is een band ontstaan tussen, uh, tussen hun. En omdat ik de kilo's kwijt was en ik zit lekker in mijn vel... Ja. ...vond ik het een mooi moment om uh, met nieuwe stappen in de muziek te komen. Dus toen hebben we Frans uh, Bouwer benaderd of hij uh, wat kon betekenen voor mij... ...of hij uh, mee wil werken voor een single. En dat uh, wou hij graag doen. Ja. Dus, uh, nou ja, Frans is uh, samen met Laurens en Bessel, uh, aan de gang gegaan. En uh, het glas moet leeg, kwam eruit. Ja. Nou, en de volgende titel die heb je al? Ja, het glas moet vol. <laughs> <laughs> ja, het glas moet vol. Ja, precies. <laughs> het En, uh, uh, ja. Het is, het is, ja, het is, het is uh, gewoon gelukt, zeg maar, hè? de Sion? Ja, zeker. Ja. En, uh, uh, voor zover ik zie, uh, uh, ja, is hij toch al uh, uh, vrij uh, goed bekeken. Ja, hij wordt supergoed opgepakt. Ja, want hij is, dus hij is uh, nog niet zo oud, hè? Nee, hij is nu uh, twee maanden. Ja. Ja, en het al uh, op Spotify, gaat goed. Ja. Uh, YouTube gaat goed. Ook de radiostations, alles pakt hem uh, supergoed. Ja, maar super, er, zit een, uh, er, er zit een mooie clip dan. bij. Er zit ook inderdaad een, uh, een leuke clip bij. Ja, ja en, en mensen kunnen jou nog uh, ja, ergens bezichtigen. Uh, heb je nog een eigen site? Heb je, nou ja, Facebook zou je sowieso hebben, denk ik. Ja, inderdaad. Ik ben actief op Facebook, op uh, Instagram. En ook uh, een artiestenpagina bij Roodit Blauw, Platenmaatschappij. Ja. En daar staan ook uh, de linkjes naar uh, Spotify, uh, iTunes, Deezer, Hits.nl, noem het allemaal maar op. Ja. En natuurlijk op YouTube. Ja. Oké. Okay. Ja, dan moeten we eens eventjes zien. Dan gaan inderdaad naar uh, Jorni Evers. Eh, dus ja. Jorni met uh, Y. Is helemaal goed, dan komt alles goed. Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Hey, we gaan hem nog lekker draaien voor, uh, voor het nieuws van 7 uur. Gezellig. Ja, en uh, nou ja, ik uh, zou zeggen tot de volgende single. Dat de glas weer vol zit. Ja, precies. Eh? Nee, dat gaat goed komen. <laughs> Oké. Okay. komen. Hé, hey Johnny, ik zou zeggen geniet van het weekend. Yes, jullie ook. Ja, dankjewel. En uh, ja, graag uh, tot de volgende single. Helemaal goed, dankjewel. Oké. Okay. Hey, groetjes, goed weekend. Hey, fijne avond. dodo. je dodo. Doe doe Jonnie Evers en het glas moet leeg. Het is alweer het eind van Zorg, het is goed geweest. Met het weekend voor de boeg begint de avond nooit te vroeg. Meer dan radio. De klokken voor zeven. We gaan eventjes naar het nieuws. Ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur van Entertainers View. Hier voor u Johnny Evers. En het glas moet leeg. Dit is Savannah. Samen met Jaar en Kaya. En ze hebben het over Big Love. Ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur.